Annet net met het NOS Journaal. Hulpdiensten zoeken in Den Haag naar slachtoffers onder een ingestorte portiekflat. De flat aan de Tarwekamp stortte even na zes uur vanmorgen in na een explosie. Daarna ontstond ook brand. Vanuit een hoogwerker is de brandweer de brand nog altijd aan het blussen. In Den Haag is ook een gespecialiseerd team met honden om te helpen zoeken naar mensen onder het puin. Vier slachtoffers zijn intussen gered en naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel mensen er nog vermist zijn is niet duidelijk. In de straat is veel schade. Ook omliggende woningen en winkels aan de tarwekamp raakten beschadigd. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten... gaat minister Faber niet goed om met het wetgevingsproces. De minister zet volgens de orde te grote druk... op het proces over nieuwe asielmaatregelen... en de mogelijkheid tot inspraak, schrijft de Volkskrant... Ook zijn ze niet te spreken over het feit dat maatschappelijke organisaties de vraag krijgen om vertrouwelijk met informatie om te gaan. Daardoor krijgen ze geen kans om de informatie met hun achterban te delen. De orde maakt zich zorgen over de werkwijze die volgens hen grote gevolgen kan hebben voor de democratie.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 Ja, sterke opening. Uh, ja. Muziek uh, heb jij uitgezocht volgens mij of, of, ook nog. Ook, ook dat nog. Of onze technicus. Uh, nee, Ger. Hoe is Hans? Ja, prima, Ger Gerlofman Hans. Bob. Maar we zitten hier voor Goedemorgen, stans, Voor al die fijn. We hebben een leuk programma weer in elkaar gezocht. Ja, volgens mij. Alles bij elkaar, zeker. En, ja. Ja, nou, goed, we gaan het uh, regelmatig hebben over het uh, laatste nieuws over de Grand Prix. Daar uh, kunnen we bij niet omheen natuurlijk. Als het goed is, hebben we, uh, horen we Robert van Overdijk. Er zijn nog wat technische problemen, maar uh, dat gaan we nog even... Uh, komt helemaal goed. Komt helemaal goed waarschijnlijk. Carina, die uh, is in het Flower Art Museum geweest. Daar heeft ze een reportage gemaakt. Ja, uh, dat, waar is dat Flower Art Museum? Dat is in uh, Aalsmeer. Aalsmeer, oké. Okay. Ja. Ja, dus ja, dat, dat is wel anders, een regio regiobeleving. Van. Zeker, nee, absoluut. Ja, Inderdaad. Uh, en, en later komt ze ook nog in het programma praten over Jaapje Paap. Dat is ja, al, Jaapje Paap uh, heeft een uh, artikel in de Telegraaf gehad. Ja, en het is toch wat ook nog een ja. ja over en, en, uh, uh, ontdekkingen die ze heeft gedaan. Hè? Ja, goed hè? Nou, dat is een teaser, dus blijf luisteren. Ja, ja, ja. <laughs> uh, in het tweede uur uh, komt onder andere Peter Bluis en uh, Monique Bizot. Die gaan uh, de eerste trekking verrichten voor de loterij van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, de namen worden bekendgemaakt van de winnaars. De toneelvereniging Hildering die gaat een uh, voorstelling doen volgende week in uh, de Blauwe Tram. Uh, daar komt Jan-Hilko Jan onder andere over praten. En we sluiten af het laatste half uur van het tweede uur met burgemeester David Molenburg. Nou, daar hebben we een aantal uh, gespreksonderwerpen, dus daar gaan we hem... Uh... Uh, met hem over praten. Doorzagen. Do nou, doorzagen. Nee, dat valt wel nee. mee. Maar in ieder geval uh, uh, het uh, Flower Art Museum. Daar gaan we mee beginnen. Uh, Carina heeft daar een uh, mooie reportage van gemaakt. Laat me dat horen uh, van onze technicus uh, Thomas van dienst. Thomas de, de Jong. De prijswinnaar. Ja, dat gaan we niet meer zeggen GELACH <laughs> Goedemorgen Zandvoort. Ik ben naar Alsmeer gereden. Want in Alsmeer staat een heel speciaal museum. Het enige flower art museum ter wereld. En ik ben op zoek naar Carina Tan. En kijk eens, hier is ze. Goedemorgen. Welkom Carina. Ja, en nou. naamgenoot. Ja, naamgenoot. Moet de deur dicht? Ja. Oké, okay, gaan we even de deur dicht doen. Um, nou, de aankomst is al ontzettend mooi. Het zit naast de watertoren... Uh, inhaals meer. We doen het even dicht, want het is best wel koud. En ik zie meteen al prachtige bloemen en een ruime gang met bloeiende melodieën. Carina, is dit um, de expositie die nu speelt? Dit is de expositie die hier speelt. Bloeiende melodieën, een muzikale tentoonstelling in samenwerking met Mike Boudet. En tien excellente kunstenaars. Oh, wow. Allemaal met het thema natuur in de kunst. Ik ben benieuwd. Zullen we op pad gaan? Ja. Oké. Okay. Nou, terwijl we naar, uh, eigenlijk hier door de zalen lopen... en ik zie nu al de prachtigste kunstwerken... Um, hoe lang bestaat dit museum eigenlijk al? Het Vlauwe Artsmuseum in Alsmeer bestaat nu uh, sinds de juni uh, 2018... Nou ja, we het is dus best wel een nieuw museum. Het is inderdaad een heel nieuw museum. Maar voor ons eh, hebben we al zoveel bekendheid gegenereerd. En we werken uiteraard heel hard, soms acht tentoonstellingen per jaar. Zo. Inmiddels hebben we het iets gereduceerd, want eh, het werd voor ons ook te veel. Omdat we daarnaast ook heel veel activiteiten inplannen, zoals muziekconcerten, eh, seminars, andere lezingen, workshops, andere cursussen, noem maar op. Wij zeggen nooit nee. Wij doen het gewoon. <laughs> en het feit dat ik nu natuurlijk naar Alsmeer ben gekomen... is, ja, ik wil de link met Zandvoort houden. Jij woont in Zandvoort. Jij bent voorzitter van het bestuur van het Zandvoortsmuseum. Ja, klopt. En hier, in het Flauwe Art Museum, heb je ook een hele belangrijke taak. Want wat is hier jouw taak? Ik ben sinds 2018 aangetrokken als curator. En dat was ook het moment dat ik naar Zandvoort verhuisde. Dus het was Aha. eigenlijk... Um... Lastig, heen en weer rijden. Aan de andere kant, toen ik in Zandvoort kwam wonen... dacht ik, ik ken helemaal niemand. Dus in 2020 heb ik mij aangemeld als bestuurslid bij het Zandvoortsmuseum. En nu in 2024 ben ik daar inderdaad voorzitter van. Het grappige is, ik bevind me inderdaad in twee werelden. Vorige week hebben we nog het bestuur van het Zandvoortsmuseum uitgenodigd in het Flauwe Art Museum in deze tentoonstelling. En wat vonden ze ervan? Ze vonden het allemaal magnifiek. En mm. ze genoten ook van zowel de kunstvorm als van de muziek van Marc Baudet. Nou, ik ben ook heel erg benieuwd naar de kunstvorm hier. En uh, laten we eens even kijken. Welke zou je het allereerste willen laten zien? Wat is je lievelings nu hier? Dan lopen we even... Nou, eigenlijk, we hebben natuurlijk zelf alle kunstenaars uh, geballotteerd. En hun werk, hun series, zijn ook juist specifiek voor deze tentoonstelling de gevraagd. Dus ik heb niet echt een lievelingskunstenaar. Uh, maar ik vind een bepaalde muziek wel heel mooi. Okay. Die Mike Boudet op een bepaalde kunstenaar heeft geschreven. Okay. Dus als het goed is, ga ik je daar even mee naartoe nemen. Nou, lopen we daar even naartoe. Het is ook een heel ruim museum. Groots. Jee, ik zie hier een kleed van een berenklauw, toch? Klopt, dit is kunstenaar Marian van Esch. En je kijkt nu naar een wandkleed uh, gemaakt door het Textielmuseum in Tilburg. Maar gebaseerd op... Haar schilderij van de grote berenklauw. En de grote berenklauw die is heel architectonisch opgebouwd. Uh, je ziet ook de verschillende lagen. En je ziet ook de prachtige bloem die bovenop steekt. Maar de berenklauw is zo giftig als wat. Mm -hmm. En op basis van die giftigheid... en uh, de, de, ja, hoe de berenklauw eruit ziet... heeft Mike Baudet deze muziek gemaakt. Ja, en er staat ook een mooie tekst. Laten we de muziek maar eens luisteren terwijl ik oplees wat hij zei. Hij zegt... Griezelig was het eerste woord dat in me opkwam. Vrees en wanhoop. Angst voor een onbekende wereld. Ja, dat klinkt inderdaad ook wel een beetje griezelig, hè? Heel griezelig. Het is echt genieten, want alle zintuigen worden in deze tentoonstelling eigenlijk bediend. We kijken natuurlijk met onze ogen. We hebben ook een geurambassadeur kunstenaar. Echt? Dus we ruiken ook de kunst. We ruiken letterlijk de zomer in deze wintertijd. Maar alles is hier vertegenwoordigd. Wauw. Nou, ik wil het ook wel even ruiken dan. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar geurkunstenaar Claudia de Vos. Hoe oh, ruik het al. En uh, je kijkt naar, nu naar twee geurinstallaties. En in, bijvoorbeeld in dit bed zie je allemaal uh, gedroogde planten... die refereren aan de zomer. Maar in dat uh, kunstwerk ruik je letterlijk... als je hier op Echt? dit pompje drukt... Dan moet je heel even hierbij staan. Ja. Druk ik in. Ik ga dus nu met mijn neus bij het schilderij. Normaal mag je niet zo dichtbij komen. Klopt. Oh. Ja, maar dat. Dit is dat... een zomer. Ja, maar dat is het dit echt? is Echt een zomer. Oh, dit wil ik al in mijn huis. Dan heb ik de hele jaar heb Ik lekker zomer. Hé, hey, maar hoe leuk bedacht. Dit is gewoon fantastisch. Echt heel mooi. Heeft Mike dit nummer gemaakt? Oké, okay, dan gaan we weer even luisteren. Is er iets uh, moois te vertellen over deze kunstenares die dit zo leuk bedacht heeft? Nou, Claudia zegt zelf van deze installatie... geur is de snelweg naar onze herinnering. Geur werkt als een directe verbinding met ons gevoel. En als we iets ruiken, dan beleven we dit direct. En we verbinden hier een bepaalde emotie aan. En die is voor iedereen anders. Mm -hmm. En dat vond ik zo'n mooi gegeven van haar. Terwijl je dit maakt als installatie... heb je dus eigenlijk al een hoger doel voor oog. Wat wil je de mensen vertellen met ja. zo'n installatie? En als ik hier naar... Uh, het bedframe kijk. En ja, als je dit beluistert, denk je... bedframe staat het hier in het museum. Ja dus. Het bedframe is gevuld met duizend blad... met wilde geraniums en wilde tijm. Allemaal bloemen... die een warm zomergevoel geven. Je zou er bijna al op willen liggen. Absoluut. En dan komt die geur natuurlijk helemaal vrij. Ja. Maar het is echt heel mooi bedacht en die uh, bloemen hier zijn allemaal prachtig ingelijst ook... Ja, om nog meer waardering Precies. te krijgen voor de zomerbloemen. Nou, het zijn eigenlijk wat wij vroeger misschien wel op de middelbare school... als we uh, in een biologieles hadden, uh, verplicht herbaria maken. Oh ja. En dit is eigenlijk de herbariumseer die ook bij deze installatie hoort. Al deze bloemen vind je terug in het installatiekunstwerk Mille Fleure. Dus alles wat je hier ziet komt terug in haar grote installatiekunst. Mooi. Nou, de moeite waard dit. Ja, uh, ja Ik hoor kristalgeluiden uit de, uit de boksen komen. Prachtige muziek. Maar wat zien we hier nou toch weer voor moois? Ja, we staan nu in de, de kamer van de ruimte van Ems Willems. En we hebben bij haar de serie Frozen Flowers uitgekozen. Want we dachten dat uh, op basis van dit werk er hele mooie muziek uit zou komen door uh, Baudet. Mm -hmm. En dat is het ook geworden. We hebben trouwens uh, bij elke kunstenaar aan uh, Mike gevraagd... Uh, geef ook in tekst aan wat jouw eigen emotie is... Hè, toen je dit werk uh, onder ogen kreeg. En hier zegt uh, Mike... Natuurlijk glas en ijs ga ik proberen te verklanken. Het is voor mij bijna een donkere, griezelige sfeer. En dat is ook zo. Als je bedenkt hoe Ems dit heeft gemaakt... er worden letterlijk bloemen ingevroren in ijs. In een bak water. Die bak wordt door Ems een beetje heen en weer bewogen. En ze weten uit ervaring welke bloemen eerder gaan zakken. Of nog wat langer aan de aan de bovenlaag blijven drijven. Nou, dan gaat die hele bak de vriezer in. En op het moment dat het een ijsblok wordt... wordt het proces door Ems ingezet. En dan gaat ze foto's maken... En je ziet ook dat sommige bloemen of hun bladeren hun, hun kleur verliezen. En sommige bladeren die, hou, die blijven intact. Dus het verschil tussen leven en ja, verval... dat ligt eigenlijk op een paar millimeter naast elkaar. En op die manier probeert Ems... Ja, die verandering in haar beeld toe te passen. Zij maakt er foto's van. Het wordt digitaal opgeslagen. Het wordt geprint. En daarna, na de geprinte versie... gaat Ems met allerlei mogelijke schilder- en tekentechnieken... over die printversie heen. En uiteindelijk krijg je dan het definitieve werk. En dat wordt getoond in deze tentoonstelling. Nou, ook weer prachtig. We lopen nu hier bij een... Uh... Een zaal vol met uitvergrote, nou ja, eigenlijk foto's op glas of wat is het? Ja, het is inderdaad een, een, een het is geen glas, het is een soort uh, plexiglas oh, van ja. Erik Heijwegen. En je zit letterlijk te kijken naar honderdduizenden spreeuwen die opvliegen tegen de avond en soms zijn ze opgevlogen vanwege het feit dat er een roofvogel in de buurt is. Oh ja. En tijdens dat opvliegen krijg je dus allemaal verschillende vormen. Dus we kijken hier naar, nou hier zie je de horizon van, van, van, van mm -hmm. de bossages. Dus dan zie je al meteen van waar is de horizon... Andere foto zie je alleen maar een vorm. Als je hier naar deze afbeelding kijkt, kan het een orka zijn die nou, uit ja. het water spreekt. Nou, Daar hebben we al een halve kat. Uh, en ga zomaar door. Die spreeuwen doen dat zelf. De foto's zijn ook niet bewerkt. Dit is gewoon wow. wat de natuur ons biedt. Nou, dat zo heeft hij heel goed mooi. gevangen. Ja. ja. Nou, ik wil de muziek wel even horen. Nou, dat dat gaan, gaan we even, even doen afluisten. om af te sluiten. Nou, we zijn al bijna bij het uh, einde van de hele rondleiding. Um, we kunnen natuurlijk niet alle kunstenaars nu bespreken. Alhoewel Carina bij elke kunstenaar een prachtig verhaal heeft. Dus het is sowieso de moeite waard om, als je hier bent, om te vragen... van mag ik wat meer uitleg? Uh, hier in deze laatste zaal uh, zien we een uh, afstudeerproject... van een student uit Wageningen. En ja, dat is natuurlijk ook wel weer prachtig om te zien, want het is... Het onderwerp is tijd, de kracht van het planten en het verlangen om te verlengen. Nou, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is voor onze toekomst hier qua natuur en een prachtige winkel. Daar gaan we zo eens eventjes in kijken. En nu gaan we nog even naar één ander laatste onderdeel, hè? Ja, we gaan er even de tuin in. Uh, op dit moment, nu we de winter ingaan, uh, hebben we eigenlijk alle kunstobjecten weggehaald. Ja. Snap er heb er nog eentje. Okay. En die is eigenlijk van mijzelf. Oh. En dat is een boom die ik heb geadopteerd. Oh. Uh, denk ik in het begin van de coronajaren. Ja. En ik heb daar een kunstwerk van gemaakt. Dit is trouwens een onderdeel van de boom. Daar heb ik een Mondrian-stoel van gemaakt. Kijk eens, een mooie binnenkomer. En we gaan nu even de trap op. Ja, en je zegt ook al... Ja. Een prachtig uitzicht zal het hebben. Ja, we dus hebben we... uitzicht over de Westeinde Plas uiteraard. En de watertoren. Weten Die de mensen ook art waar deco? ze moeten zijn? Inderdaad. Ja, wat een prachtige watertoren. In art deco stijl. Oh, kijk eens. Wauw. Lopen we even naar de watermelie. Oh, ja. Hier en in de zomer is het hier lekker zitten. We kunnen hier heerlijk zitten. Mensen gaan letterlijk met hun uh, appeltaartje en uh, kopje koffie... Uh, met een dienblad kunnen zij op onze kunststoelen plaatsnemen. Maar hoe fijn dat je hier ook nog lekker een kop koffie en uh, wat kan eten. Uiteraard. Ja. Nou, dit is de boom, een schietwilg... Die, ik, uh, die inderdaad letterlijk aan de andere kant van de weg stond. Hij keek ook uit over het de Westeinde Plas. Nu heb ik een installatie daarvan gemaakt. En dit is dan de Lotus geworden. Ja. Hij staat helemaal in, uh, in de aflak en het is de bedoeling dat hij gewoon nog jarenlang hier mag staan. Nog steeds uitkijkend over de west Plas. Kijk, dan is, dan is hij toch nog even waar hij vandaan komt. Precies. Ja. Nou, ik vind het echt een heel erg mooi museum. Heel interessant. Je. je hebt het ook echt goed verteld allemaal. Dus ik hoop dat de mensen de moeite nemen om even een klein stukje in de auto of lekker op de fiets Absoluut. hier naartoe te komen. En, uh, want ja, wanneer is dan weer de volgende tentoonstelling? De volgende tentoonstelling? Nou, deze, de, de bloeiende melodieën, die stopt 19 januari. Dan gaan we twee weken dicht voor de opbouw ja. en afbouw uiteraard. En de volgende uh, tentoonstelling is op 1 februari. Oké. Okay. Dan zijn we weer geopend. Mooi. Maar tot 19 januari kan iedereen nog naar de prachtige muziek kijken... in combinatie met de kunstwerken. Inderdaad. En kijk gewoon even voor al onze activiteiten... want er is al binnenkort weer een, uh, een, uh, een concert. Twee concerten eigenlijk nog. Di dit jaar. Kijk even op www.flauweartmuseum.nl. Gaan we doen. Dank je. Nou, jij bedankt. Zandvoort is ZFM. baby van de Beach Boys. Ja, Beach Boys. Toen we nog jong en, en vrolijk ja, waren en uh, uh, zwommen in ries. Ja, inderdaad. Dat, en, was, een mooie uh, tijd, uh, dat was een mooie tijd, hè? Dat was een mooie tijd. Tijd geleden, hè? Tijd geleden. Maar goed, in ieder geval... Uh, uh, we hadden uh, wel ja, we hadden uh, deze mooie muziek, in ieder geval. Ja, nee, zeker, ja, nee, zeker. Zeker, absoluut. Maar kom jij in riche ook? Uh, ik heb wel eens zwommen, ja. ja, ja. Zeker. Alles van voor te komen, natuurlijk. Ja, dat is ook waar. Maar in ieder geval... we gaan eventjes over de Formule 1 praten. Ja, uh, want het is wat, hè? Ja, na 2026 is er geen Grand Prix meer in Zandvoort. Uh, nee. Ja, schrok jij ervan, van het bericht? Nee nee, nee. nee, ik ook niet. Nee. Ik, het wel, uh, ik vind het wel een verstandige keuze. Ja, zeker, ja. Want ik vond, denk als een moedige beslissing. Dat als Max Stelling ophoudt, dan is het feest. Uh... Dan was het sowieso al over, denk ik. Nee, je dan zag... is het niet meer win. win ja, je win zag win het vorig jaar al, hè, op vrijdag, dat er, uh, die, die niet helemaal bezet was. Dus nee, het, uh, precies. Maar goed, uh, we krijgen nu twee mooie edities. Met in 2026 natuurlijk een sprintrace. Zeker. Ja. Uh, nou ja, Robert van Overdijk is de directeur van het circuit. Plus uh, mede-eigenaren tegenwoordig ook. Ja, en uh, er is een uh, interview uh, gemaakt met Haarlem 105. Ja, dat heb ik begrepen. En, uh, en die gaan we uh, nu even beluisteren. Ja, over de overweging om te stoppen met de F1 Grand Prix. En daar komt ie. De, kerk. de Dutch Grand Prix keert na 2026 niet meer terug naar het circuit van Zandvoort. Dat maakte de organisatie van het evenement gisterochtend bekend. Welke voor- en tegens tegen elkaar zijn afgestreept om tot dit besluit te komen... vraag ik aan zakelijk directeur van de Gra Dutch Grand Prix, Robert van Overdijk. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, allereerst, jullie zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Wanneer hebben jullie die knoop doorgehakt? Uh, nou, de definitieve knoop is, uh, is een aantal weken geleden uh, genomen. Uh, uiteindelijk eerst natuurlijk gewoon uh, binnen onze drie partijen, Sport Vibes, Stig en Circuit. En daarna ook uh, uh, medegedeeld aan, uh, aan Formula One Management. Uh, ja, en, en, en gisteren zijn we, zijn we met het nieuws naar buiten gegaan. Ja. En hoe lang speelden jullie al met deze uh, gedachten? Nou, ja, omdat je met deze gedachten speelt. Wat we natuurlijk doen is, we wisten natuurlijk al een tijdje dat het contract in 2025 uh, af zou lopen. En, en we spreken natuurlijk continu met Formula One Management uh, over de toekomst. Hè. Dus, de, dus dit was al langer een gespreksonderwerp. En, uh, en na iedere race ga je natuurlijk gewoon evalueren met elkaar. En kijken van, joh, hoe zitten we erin? Uh, wat was de belangstelling? Uh, hoe kijken we naar de toekomst? Welke zaken zijn er allemaal veranderd? Ja, en dan ga je langzaamaan ga je komen tot, uh, tot een eindconclusie. Uh, en, en op het allerlaatste moment hak je dan definitief zo'n knoop door. Dus dit is een proces wat je niet terug kunt herleiden naar bijvoorbeeld één datum. Nee, dit is een proces wat gewoon uh, geleidelijk gaat in de loop van de tijd. Ja. En, en wat waren dan de belangrijkste beweegredenen na zo'n evaluatieprocedure... waarop jullie inderdaad besloten dat... Uh dat dit, uh, dit de eindconclusie was? Nou, kijk, uiteindelijk... Uh, we moesten tot een conclusie komen... omdat simpelweg het contract afliep. Hè? Uh, en, en, en je gaat een risicoanalyse maken... op basis van uh, financiën... op basis van wat, er, uh, wat je ziet... wat er gewoon binnen de wereld van Formule 1 gebeurt. Op basis van wat je hoort... ...rondom een mogelijke toekomst van Max. Dus je kunt niet één ding uh, uh, aanwijzen als de hoofdreden. Het is, het is natuurlijk gewoon een mix van veel verschillende redenen. En, uh, uh, en dat weet natuurlijk iedereen ook in Nederland. Wij moeten in Nederland die race gewoon als private ondernemingen... ...moeten wij die race uh, opwoesten. In nou, tegenstelling en, en tot andere landen waarbij de overheid wel uh, mee, uh, hop, hop, hop, mee bij bedraagt, toch? Ja. ...samen met Silverstone zijn wij de enige twee races op, op de kalender... ...die het gewoon uh, 100% op eigen houtje moeten doen. Nou, en, en, en dat is ons ook goed gelukt de afgelopen jaren. Hè. We hebben vier schitterende edities gehad. Toen we in 2018 aankondigden dat we terug zouden willen keren op de kalender... ...gaf niemand er een stuiver voor in Nederland. En inmiddels zijn we vier schitterende edities verder. Maar het principe blijft hetzelfde. We moeten onze eigen broek ophouden. Daar hebben we ook nooit moeilijk over gedaan... Maar dan kan ook niemand ons kwalijk nemen dat als wij dan een doorkijk maken naar de toekomst, dat we ervoor kiezen om op het hoogtepunt te stoppen. Ja. En, en je zegt het, hè? je zei het al, er zijn meerdere redenen die natuurlijk naar één conclusie leiden. Uh, Max Verstappen, ook de toekomst, misschien ook het animo. Maar financieel blijft gewoon een grote dobber. Is die onzekerheid dat je niet weet hoe dat dan over een paar jaar ervoor staat, dan toch hetgene waar, waar alles bij va valt of staat, geldt? Uh, uh, nou, als je het echt heel plat slaat. Uh, en, en dat doe je. En terecht. Dan va valt, alles, uh, uh, uh, staat of valt alles met, met financiën. Uh, en en dat, we, dat we niet wacht zijn van het lopen van enig risico. Nou, dat hebben we denk ik laten zien de afgelopen jaren. Anders waren we er nooit aan begonnen. Uh, alleen het is geen vanzelfsprekendheid. Dat je zomaar al die jaren net zo succesvol uh, blijft. Hè? Uh, Max natuurlijk inmiddels vier keer wereldkampioen... heeft drie keer Zandvoort gewonnen. Uh, en, en ja... Uh, uh, mensen denken vaak... Ja, maar jullie zijn toch succesvol... dus je zult wel gewoon de komende tien jaar nog doorgaan. Nou, ik, ik zie niet in waarom dat... dat dan vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Uh, en het past ook gewoon bij ons DNA... van de Dutch Grand Prix... dat we gewoon het net anders willen doen dan anderen. Dus we gaan echt niet zitten wachten... totdat dit evenement misschien ooit... eens een keer wat minder gaat worden. Nee pas past bij dit evenement om gewoon op ons hoogtepunt eruit te gaan. En daar hebben we nu voor gekozen. Ja, want als je dan, je hebt de, zit inmiddels de vierde editie is geweest. Er zijn nog twee te gaan. Ja. Wat is het hoogtepunt? Als je nu al zo kort had zou moeten, want je zegt we stoppen op het hoogtepunt. Wat was jullie hoogtepunt? Nou, kijk, uiteindelijk uh, zo mooi als de eerste wordt het natuurlijk nooit meer. Hè? Uh, het was toen nog coronatijd. We waren het eerste grote evenement. Uh, na, na coronatijd, of misschien nog wel in coronatijd... terugkeer na 36 jaar... Uh, voor het eerst uh, Max, uh, groot Nederlandse sportheld... Uh, te zien op een uh, totaal verbouwd circuit in Zandvoort. Bah, zo mooi als, als dat jongensboek naar die eerste race toe... zo mooi wordt er doorheen geschreven. En van de andere kant, alle races daarna zijn ook schitterend geweest. En wat je nu ziet, 2026 met en een sprintrace en een elfte team... Ieder team heeft een nieuwe auto, uh, alle kansen, alle kaarten zijn opnieuw geschud. Ah, dan mag je met recht zeggen dat we er met een enorme knal uitgaan in 2026. En wat er ook uh, uh, komend jaar gebeurt, ik ben, ik ben ervan overtuigd dat het nog uh, twee enorme hoogtepunten zullen worden. Ja. En jullie hebben natuurlijk veel geld geïnvesteerd. Je zei het al, hè? dat hele circuit is opgeknapt. Jullie hebben ook net een nieuwe pitstraat gemaakt die was al een beetje ook ingericht dat het ook heel goed te gebruiken is als evenement. Is het geld wat jullie hierin ge hebben geïnvesteerd... sowieso uh, goed geïnvesteerd, goed terechtgekomen? Nou, kijk, uh, uh, ja, daar ben ik uh, heilig van overtuigd. Volgens mij uh, ben je recent ook nog eens op het circuit geweest. <laughs> Zeker? En uh, wat we hebben gedaan, uh, en dat is een hele bewuste keuze geweest... vanaf het moment dat ik natuurlijk in 2018 naar het circuit ben gekomen... Wij hebben niets speciaal gedaan voor de Grand Prix. We hebben altijd gezegd, alles wat we doen aan ontwikkeling op het circuit, in gebouwen, in structuur, is, moet inderdaad gewoon een enorme toegevoegde waarde zijn tijdens het weekend van de Grand Prix, maar moet ook vooral jaar rond te gebruiken zijn. Uh, want we hebben van het circuit inmiddels een totaal ander bedrijf gemaakt en daar uh, spelen dit soort uh, gebouwen natuurlijk gewoon een enorme grote rol in. Dus. Als je me zou vragen, maak je je zorgen over de toekomst van het circuit... dan heeft het circuit er nog nooit zo goed voor gestaan als op dit moment. Dus daar maak ik me echt gewoon nul zorgen over. En je hebt een naam op de markt gezet. Iedereen weet uh, Zandvoort te vinden. Uh, ja, en dat is niet alleen het circuit, maar ik denk uh, heel Zandvoort. Uh, ja, en op dat vlak uh, denk ik dat we de hele regio, maar ook Zandvoort... Uh, enorm op de kaart hebben gezet uh, de afgelopen jaren... Uh, er, er wordt geïnvesteerd in Zandvoort. Het ziet er uh, inmiddels allemaal gewoon uh, een stuk opgeknapt eruit. Ja, uh, daar hebben wij onze rol in gespeeld. En uh, het is nu ook gewoon aan Zandvoort zelf om, uh, om, om die lijn door te trekken de komende jaren. Ook na de periode van de Formule 1. Ja. En dan heb ik toch de vraag der vragen die misschien uh, toch wel veel mensen zich zullen afvragen. Ook omdat je naam natuurlijk al eerder uh, werd gelinkt aan Ajax. Uh, Naast 2000, ja, je voelt hem al aankomen. Hè? Je kan hem eigenlijk zelf al invullen. Uh, dat je niet naar Ajax gaat, die, die weet ik wel. Maar wat ga jij doen na 2026? Blijf je in Zandvoort? Misschien andere dingen doen? Uh, geen idee. Kijk, uiteindelijk uh, naast, uh, naast uh, directeur van het circuit ben ik natuurlijk ook gewoon eigenaar geworden van het circuit. Uh, uh, ik heb daar natuurlijk ook gewoon mijn basis. Ik woon in de regio. We hebben daar schitterend. Schitterende zaken meegemaakt en opgebouwd. En daar liggen nog heel veel kansen, ook in het verschiet. De komende twee jaar uh, hebben we onze handen nog vol aan de doorontwikkeling van het circuit. En aan de laatste twee races van de Dutch Grand Prix. Uh, en, en wat de toekomst brengt, jo, daar ga ik helemaal nog niet over nadenken. Uh, uh, voor, eerst maar eens de focus op nog twee schitterende edities Dutch Grand Prix. Helemaal mooi. Dankjewel uh, Robert van Overdijk, directeur van de Grand Prix Dutch Grand Prix. Dankjewel. I've been trying to be lay late All I have to do is think of me Steven Crow bij... Uh, ja, wie kent hem niet, hè? Wie kent hem niet bij Goedemorgen nou. Zandvoort hier uh, in de studio. En uh, nou, we hoorden er net al, uh, Hans... Carina vanuit ja. het Flower Art Museum. Ja, ja nu leuk. zit ik weer hier. Ja, ja. In één ja, keer zit ja, ja. ze hier. In één ja. keer. Pas. O, geloofd, dat is toch wel dus een soort van magic, Rij Ja, <laughs> ja. Formule, je Formule 1 toevallig, Ja, niet? ik heb Formule 1 auto. <laughs> ja. Ze mocht even met, de ja. met Max Zasvijl. mee achterin. Ja. Nou, euh, welkom Carina, want jij... Ja. Euh, ik zag jou staan in een prachtig artikel in de Telegraaf ja. afgelopen... wat was dat? Vrijdag, zaterdag? Uh, Nee, dat was gisteren. Ja, dat was al pas eergisteren. Oh, eergisteren, ja, ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Mooie foto's erbij. Wat was ja. de aanleiding dat, dat zij een verhaal maakte over, uh, over uh, Jaapie Paap, de, de, de kleine ja. dwerg uit Zandvoort? Nou, het kwam eigenlijk zo dat ik uh, Walter sprak, Walter Zand. Walter Zand, ja. de, en, uh, van de Die is natuurlijk bezig met uh, 200 jaar uh, Zandvoort, uh -huh. Badplaats Zandvoort. En... Um, ik ben al zelf, denk ik nu zo, iets meer dan een jaar bezig met uh, het depot in Rotterdam. Omdat ik daar uh, een tijdje geleden door archiefwerk had ik gezien... dat er een jasje van Simon uh, terecht is gekomen vanuit Utrecht in Rotterdam. in het Leg, depot. leg, leg eerst even uit wie Simon uh, paap oh, ja. was. Ja, voor iedereen. Uh, het is een dorpsgenoot geweest van ons. Uh, hij leefde van 1789 tot 1828... En het bijzondere aan hem is dat hij maar 76 centimeter was. Dat is niet groot. Dat is niet groot, en, maar hij deed wel groots. Ja. Dus hij um, heeft op de kermissen gestaan, uh, hier in het land. Maar op een gegeven moment ging hij ook naar de koninklijke huizen. Uh, ook in Londen bijvoorbeeld. Hm. En daar werd hij ook hartelijk ontvangen. En daar is hij op een gegeven moment ook uh, gaan rondtoeren. Uh, en er staan in krantenberichten wel dat hij voor twintigduizend uh, mensen heeft gestaan. Zo. Uh, zo gedurende de dagen. <coughs> hij staat ook in heel veel kranten, van Java tot Suriname. Oh ja? Dus hij... Ja, Heb je dat allemaal, allemaal opgezocht? Ja, allemaal gevonden. Hij, ja, hij was gewoon echt heel beroemd. Hij was eigenlijk misschien wel een van de beroemdste zandvoorters van, uh, van de geschiedenis. Misschien wel de beroemdste <laughs> Nederlander. Dus ja, nou ja, uh, kijk in die tijd was het natuurlijk wel heel erg uh, interessant voor de mensen. Ze waren heel erg geïnteresseerd in uh, ja, de mens die anders was. Dus of je nou een reus was, of een vrouw met de baard... of uh, een, uh, een heel groot kind, groter, uh, zeg maar, groter in proportie. Uh, of je was een, een, een persoon met dwerggroei. Ja, daar wilden de mensen best wel voor betalen op de kermis... Ja, om dat ja. te bekijken, naast alle wilde dieren die er waren. Maar daarnaast waren er ook allemaal mensen... die geraamtes uh, en andere interessante zaken wat betreft het lichaam wilden verzamelen. Hmm. Um, ja, Daar hadden ze dus ook grof geld voor over. Er is een, uh, een bot gedaan in Engeland voor een uh, soort van jaarsalaris om uh, iemands geraamte te kunnen tentoonstellen in een uh, patalome... oh ja. ja, in een anatomisch kabinet. Doen ze het, nu, nu doen ze het met dinosaurus. Ja, we doen ja. eigenlijk precies nog hetzelfde. En in uh, bepaalde uh, ...universiteitsziekenhuizen, daar zijn nog kleine uh, ja, pathologische anatomische kabinetten... Ja. ...voor de studenten natuurlijk, ja. om dat te bekijken. Ja. Uh, in Leiden en in Groningen. En ja, maar, daar wil ik ook nog heel graag naartoe. Waar, ik waar, moet alles aanvragen. Mm, en ja. Waar is Jaap nu? Ja. ja, dat is de vraag. Hè. Dat, is, de vraag, dat hè? is natuurlijk de vraag. Maar uh, hij was hier toch begraven? In ja, hij was dus proces. overleden in Dendemonde, ja. Termonde. Um, in België? Ja, en ze zeggen dat hij was... En hoe is hij overleden? Ja, ze zeggen dus dat hij is gejonast. En dat hij dus op de kasseien is uh, terechtgekomen. <totstuken> dat is dan hard. N en dat is, hard. <totstuken> uh, <totstuken> is dat hard. Ja, maar dat is een verhaal. Uh, je ziet het wel in de krantenberichten voorbij komen. Maar hij is uiteindelijk ook aan een longontsteking overleden. Mm -hmm. okay. Dus dan vraag ik me af. Ik zie dat dan wel zo voor me. Hoe lang heeft hij daar dan gelegen? In die kou op 2 december? Op die kasseien? Heeft hij daardoor een longontsteking gekregen? Of... Was hij gewoon al ziek? En heeft hij nog gewoon opgetreden? En is hij gewoon uiteindelijk toch echt aan een longontsteking daarover overleden? Hoop je dat ooit nog te weten te komen? Dat wil dat ik allemaal. Lastig. Ja, ik wil ook graag nog uh, naar Dendemonde. Naar om de, archieven. Daar in de archieven. Ja, ik heb wel daar al connecties. Alleen okay. je moet betalen. Om uh, oh ja? Oh ja? Zeg maar, uh, ja, wat meer informatie te krijgen. Maar zijn dat grote bedragen dan? Het zijn niet hele grote bedragen. Maar ik denk dan wel van ja. Ik werkte vorig jaar nog steeds vijf dagen. En ik uh -huh. dacht, ja, dan moet ik racen naar Dendemonden, ja, ja, want het ja. kan alleen maar door de week. Dan moet ik betalen. Ja. Uh, dan moet ik daar even overnachten. En dan moet ik weer terug. Ja, misschien een kort. tijd. en misschien, een, ja, een ja, en misschien heb ik dan daarna maar. niks. Nee, dus nee, nee. ik ben eigenlijk wel samen met nog een aantal anderen. Mm -hmm. Want we willen ook heel graag een film maken over Simon. Een uh, soort alla, misschien zoals Jeroen Krabé dat doet met zijn schilders... Ja. Uh, dat zie ik wel een beetje voor me, dat je plekken afgaat... Ja. waar Simon ja. allemaal geweest is, aardig, is en wat daar ja. gebeurd is. Maar ja, daar is dus geld voor nodig. Dus ja, en deze ook, ook, wie zegt van... nou, ik wil wel dit initiatief sponsoren... Mm -hmm. om de erfgoed van Zandvoort nog wat meer aan te dikken. Nou, wellicht is er een luisteraar die zegt van... Uh, dat zou mooi we zijn. Een paar duizend euro insteken. Ja. Ja. Maar ja Wij hebben er al heel lang over gesproken, ja. over die film. En, mm -hmm. uh, uh, we hebben ook ideeën hoe we dat uh, willen gaan ja. doen. Uh, ja, het, is, het blijft natuurlijk een soort van... In het, en blijf een beetje hangen. Omdat er geen geld is. Ja, dat is, Weet je? ja, en ja want je wilt en, het ook goed doen. Kijk, je kan ja. een iPhone en uh, een gewoon normale camera... kun je best wel mooie dingen neerzetten. Ja, ja, maar, maar je wilt dan ook meteen goed doen. Ja. Ja. Want we zouden het dan willen vertonen echt in een bioscoopzaal. Precies, ja. Ja, dat Niet was dat het idee. Niet dat het zeg maar door het hele land gaat. Maar nee. het zou interessant zijn. Hey, maar hey. Ja, even, even terugkomen. Sorry. Ja, ter, ja. Uh, hij is toen begraven hier in de, in de ja. protestantse kerk. Ja. Of daarachter. In het begin... nou, in, is hij buiten of plek? binnen? Nou ja, um, zoals ik het lees was het binnen. Ja? Uh, maar uh, eigenlijk een jaar na zijn dood waren al geruchten... dat hij uit zijn graf geroofd was, gehaald okay. was. Dus met een delegatie zijn ze het gaan openen. En hij lag gewoon nog in zijn graf. Okay. Dus dat was goed te zien. Wa en toen, wa wa wa wanneer was dat? 1829. 1829? Ja, en toen een uh, uh, paar, paar jaar geleden... Uh, uh, is er iemand geweest met een camera... Ja. Uh, uh, die gekeken heeft in dat graf mm -hmm. en dat was toen leeg. Ja, ze hebben gekeken naar eigenlijk het graf van Paulus Lood. Okay. Met uh, Spaarnelanden, ja. met zo'n camera die eigenlijk bedoeld is voor riolen. Ja, precies. En uh, ja, het beeld was niet heel scherp. Maar ja, hoe mooi zou het zijn als je toch nog iets beter zou kunnen kijken daaronder. Aan de ene kant denk je dan, ja, stel, uh, daar is een en daarin ligt Simon nog... of er staat iets van Simon op... dan, is het ook wel, dan wordt het verhaal nog wat duidelijker. Ja. Maar als dat niet zo is... dan kun je er wel ook van uitgaan... dat het verhaal waar is... dat hij geveild zou zijn... Um, uit de collectie van Hendrik een oogarts in Zuidenburg... bij Rijswijk... Um, dat hij dan in de loterijzaal... op het Binnenhof is geveild. Oh ja? Aan iemand... dat was in 1874... Aan een onbekende. Hm. Dus ik ben ook nog op zoek naar die veilingboeken. Ja, ja, ja. En uh, ik ben geen historicus. En kijk, en als je historicus bent, heb je wat meer ingangen. Je wordt het wel bijna nu, hè? Want... Ja, ik ben uh, een uh, autodidact. <laughs> ja, je bent, je bent onderwijzeres uh, van de Hanni Ja. En uh, dus wat dat betreft, uh, ja, moet ik ja. jou wel uh, heel erg uh, uh, aanspreken. Uh, wat er allemaal. Uh, uh, ja. Want je bent, je bent nu de, zeg maar de enige die een klein beetje weet hoe het allemaal gegaan is met ja, die, met die, nou, met die Jaap. Nou, en Willem van der Rijden, Ja. Hij is dus uit de lijn van de zus van Simon. Oké. Okay. Hij heeft dat boekje geschreven. En ik heb hem toevallig, want ik heb hem natuurlijk meteen ingelicht. Van luister, ik sta in de Telegraaf. Dat ga jij natuurlijk ook zien. Um, en daar sta ik dat ik er dus een jasje heb gevonden. Ja. Uh, ...komende vanuit het uh, kostuummuseum Utrecht... ...die ja, opgedoekt Hoe kom je is. daar nou weer op? Letterlijk opgedoekt. Ja, oké, okay, dat is gesloten, maar <laughs> ja, hoe, ja. hoe kom je daarbij om daar, daar te gaan zoeken? Speuren, speuren, speuren. Ah. En uh, op een gegeven moment zag ik dus dat er zo'n kostuummuseum was in Utrecht. Ik denk, nou, misschien is daar nog wel iets. Mm -hmm. Want dat was dus uh, met allemaal kleding en kostuums... Uh, ...ja, van, uh, van 1600 tot, uh, ah. tot uh, later de hele lijn van de kleding. Hmm. Dus van werklui tot aan... Uh, chique kleding, ja. kunstenaars. Dus. En die collectie die stopte in 1992. Dus al die kleding moest ergens naartoe. Ja. En uiteindelijk is er een deel... geveild in Londen. Er is een deel dus uiteindelijk naar Rotterdam gegaan. Dus ik denk, nou, ik ga eens even polsen. Ja. Blijkt er dus in een doos... ligt er gewoon een jasje... van Simon. Dus de naam stond erbij? of? Ja, maar ja. ook in de, in de papieren... Okay. staat dat ja. het een wrak... Van, uh, Simon Papis. Een jasje. Ha. Op het ene papier staat 1810. Andere jasje of andere papier staat 1815. Maar daar is uh, goed geld voor betaald. En uh, ja. Dus ik ben naar vrijdag. Afgelopen vrijdag naartoe geweest. Oh. Niet gisteren. Vorige week. Nee, nee. Met de telegraaf. Met een fotograaf. Ja, dat is gewoon fotograaf. ontzettend bijzonder. Ja. Dat je dan... Oog in de oog staat met zo'n jasje. Heel klein jasje, Heel echt. Ja. Zo? ja, wij in het Verwijmuseum in Haarlem liggen ook nog wat kledingstukken. Mm -hmm. Die zijn ook door uh, familieleden ooit overgedragen aan het gemeentemuseum Haarlem. Is goed bewaard gebleven. Maar nu, dit is nieuw. Want ja. in het kermismuseum in Bergen op Zoom, daar hebben ze een uh, replica van oh, dat ja. jasje. Oh, dat En die iets. Daar ben ik dan wel geweest die is net iets groter hm. dan dit allerechte jasje. Ja, je ja. ziet ook een beetje slettageplekken. Ja. Je ziet dat het een heel luxe stof is. Ja, dus het was toen je het eigenlijk... in je handen had, nou, wat dacht je toen, bingo, Waar mocht je het niet, mag... o, je niet in je handen nee, nemen? Nee, nee. Dat... Maar toen ja. je het zag, dacht je ja. van, oh, dit is het. Nou, wel... toen dacht ik, ja, ah. dat staat ook in de telegraaf. Dit is mijn erbij, moment. kun je even niet ja. komen. Ja. Nee. Ja. Ik wou eigenlijk nog even aan ruiken. Ja. Ik denk, ja, misschien had hij wel een hele goede aftershave. <laughs> ja, maar ja, maar, uh, ja, dus weet je... Iedere keer een mini puzzelstukje. Ja, ja. Ja, wat en ik grappig. wil ook eigenlijk vragen... Zijn er mensen in Zandvoort... die nog iets hebben uit die tijd... Hm? van Simon... wat ze willen laten zien? Ik hoef het niet te hebben. Niemand hoeft het te hebben. Maar we zouden het zo graag willen zien. Maar, maar denk, ook, je, denk je dat er, dat er dingen zijn? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou kunnen er komt natuurlijk. ook nog wel eens een Van Gogh... Uh, ja, of ja, een ja, Caravaggio... Ja. Uh, van een zolder. Naar boven ja. ja. Dus... Het zou zomaar kunnen. En waar, waar heeft een hij, verhaal. Een verhaal heeft, mag ook. Waar heeft hij gewoond in, uh, in, in Zandvoort? Uh, in de Kerkstraat. Oh ja? Uh, boven, ja? Wat ik van de plattegronden zie en uit de um, overlijdensactes... zag ik uh, dat zijn ouders boven aan de Kerkstraat wonen. Ja? En uh, zijn zussen wonen er vlakbij. Uh, iets lager waar de ingang van het Circustheater is. Ja? ja, het heet ook toen wel de Achterstraat. Dus, uh, maar wel dus daar in de buurt. Oké, okay, uh, Maar Simon die is ook heel veel bij zijn zwager geweest. Jacob Hollenberg. En uh, die was ook op een gegeven moment een beetje zijn manager. En, en, en die woonde ook in Zandvoort? Die woonde op de... Ja, tenminste zijn dochter, Duifje Hollenberg. Hè, een van de oudste Zandvoorters uh, ooit geworden. Uh, badvrouw, watervrouw. Zij woonde op de hoogweg. Okay. En zij had ook nog best wel veel spullen van Simon. Waar mensen nog treurig naartoe konden om de spullen te gaan bekijken. En uiteindelijk is het naar het Frans Hals gegaan. Okay. Maar ja, dus er is best ja. wel nog veel te vinden. Ja, ik heb ook ik. deze week weer heel veel leuke... interessante krantenartikelen gevonden. Ja. Want heb je het... naar nou aanleiding van het, van het verhaal in de Telegraaf... ook nog uh, maar reacties gehad? Waar ja. je denkt, van, kan ik iets mee? Nou, meer uh, meteen... Uh, <coughs> het komt dus blijkbaar daar... in de, in de pushberichten terecht. Mm -hmm. uh, want Paul Tromp van... Uh, het Nieuws van Noord-Holland... Ja. <coughs> die... Okay. Oh, ben ik dat nu? Nee, nee ben jij niet. die uh, belde mij ook meteen op. Want die ja. gaat nu ook iets erover maken. En hij zei, hé, hey, wat heb je nou weer gevonden? Want hij heeft natuurlijk, dat is een beetje ook de aanleiding, een reportage gemaakt met Willem van Heijden. Ja. Ja. Ja. En uh, Hilly heeft toen gezegd, hier moeten we wat mee. Zo is het allemaal eigenlijk begonnen. Mm -hmm. En ik heb me er een beetje in vastgeklamd, omdat ik archiefwerk superleuk vind. Ja, ja. ja. hartstikke leuk. Maar <laughs> ik lees dat het geraamte uh, op een ja. gegeven moment geveild is uh, uh, in een zaal boven het kabinet des Konings aan het Bino. Ja. Er dus zijn daar geen archieven van? Uh... Ja, dus die uh, veilingboeken ja? van Hendrik Zoon, ja? daar ben ik nog naar op zoek. Ik heb er heel veel gezien in het Boerhaven. Die moeten er toch nog wel zijn? Ja, maar uh, dan moet je denk ik naar weer een archief bij, uh, bij, de, bij het Binnenhof... Uh -huh. of het Koninklijk Archief. Ja, ik moet daar allemaal tijd voor maken. Ja, ja, en je ja. moet daar afspraken voor maken... want dan kan je niet zomaar even binnenlopen... Uh -huh. want ze leggen dan die mappen allemaal klaar. Ja. In het Boerhavenarchief in Leiden ben ik geweest... Uh -huh. Ja, dat is fantastisch. Dan heb je handschoenen aan en dan mag je zo die boeken doorspeuren. En dan zie je allemaal opgetekende dingen over mensen met scoliozen... mensen met um, waterhoofden, mensen met <laughs> alle... Vrouwen, maar, vrouwen met baden? Vrouwen met... Nou, meer dus oh. over geraamtes. En over oh, geraamtes, okay. ja, ja, ja. Mis, mismakingen van het lichaam die geveild werden. Bizar. Wat ja, bizar. Maar waar, waar, waar is jouw liefde voor dit soort... Uh, nou, sowieso. Jaap, voor Jaap, die. Uh, ja, waar is dat uh, begonnen? Hoe begonnen? Ja, doordat Hilly, uh, Hilly Jansen, uh, mij Jans, vroeg van. Carina, want ik had eigenlijk een heel ander idee. waar ik toen voor bij Hilly kwam. Uh, en toen zei ze: Nou, eigenlijk wil ik uh, Simon Paap eventjes wat nader gaan bekijken. Daar moeten we wat mee. Ja. En toen ben ik gaan speuren van: ja, wie is dit mannetje dan? En toen vond ik allemaal hele interessante krantenartikelen. En toen dacht ik: wow, deze, deze man is echt heel beroemd geworden. Bijzonder. En Ja, en dan hebben we dus een prentenboek gemaakt erover. En dan raak je eigenlijk gefascineerd. En dan word je een soort verslaafd van... ja, ik wil eigenlijk alles vinden hierover. Ja. Wat er te vinden is. Ja. Ja. En er zullen echt wel heel veel dingen kwijtgeraakt zijn... of gewoon niet meer bestaan. Ja. Want ik hoorde ook dat bijvoorbeeld het archief in Dettebonden... ja, in de Eerste Wereldoorlog... wat is daar van overgebleven ja. in de archieven, ja, er zijn natuurlijk enorm veel archieven. Hè? Die, uh, Heel veel. Je kan ze moeilijk allemaal gaan uitspitten natuurlijk. Ja. Maar... Ja. En Londen heb ik ook een leuke connectie. Want die vrouw die werkt in het archief in Londen. Mm -hmm. En zij heeft een boekje geschreven over de Sicilian Dwarf. Mm -hmm. Heel klein Siciliaans dwergmeisje. Die echt uitgebuit is. En echt maar iets oh, van ja. zeven of negen geworden is. Pff. Maar dus zij zei al van... Als je naar Londen komt, bel me op. Want ja, dan heb je natuurlijk weer een mooie ja. ingang. Tuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar ik wil ook naar de, de koninklijke, de Royal Archives. Huh. Want ik wil de brieven van die uh, Prins George wil ik wel eens lezen. Huh. Maar goed, dat, dat kan je niet zomaar doen. En je bent ook uh, uitgenodigd voor uh, Barlaat. Nou, dus het, wordt heb, een, een, ja. het begint een landelijk verhaal te worden. Ja, wanneer kom je ah, ja in, erfgoed van Nederland. Wanneer kom, je, ja. wanneer kom je in Barlaat? Nee, dat weet ik nog niet. Ik ben gisteren uitgebreid uh, gebeld. Okay. Uh, leuk dat zo'n programma leuk. meteen aan de bel hangt. Ja. Ja. Hé, hey, luister, ik heb je nummer gekregen. Uh, ze gaan nu kijken of het inpast in het programma. Ja, ja, ze ja. vonden het heel interessant en een heel mooi verhaal. Ja. Dus wie weet, ben ik uh, op tv. Nou, ben je een, uh, uh, een BN'ertje, word je dan? Ja, nou ja en anders niet. Van Voordat je het weet, sta je in de story. Van BZ <laughs> naar BN, leuk hoor. Van, van, ja, BZ naar <laughs> ja. BN, Nee, Maar goed, als het op uh, nationale televisie komt, dan heb je inderdaad ja. kans dat mensen uh, denken van... Hé, hey, dat weet ik ook nog niet vanaf. weet denk. je wel. Ja, ja. Of ga je ja. mij helpen zoeken of... Uh, of betaal, helpen met een maken. Of ik betaal, uh, ik betaal uh, de reis naar Dendermonde en alles erop en eraan. Ik Geweldig. Ja, ja, dat Ja, je weet het niet. Dat kan ik me zo maar voorstellen. Uh, ik Toch? ook. Dus ja. daarom zou ik het alleen al willen doen. Ook omdat het gewoon een mooi verhaal is. En laat iedereen het maar weten. Ja, natuurlijk. Een uh, ja. stukje geschiedenis komt weer tot leven. Ja. Ja. En uh, dat is mooi. Carina, ja. ik vond het een waanzinnig. Ja, was, was, een, was een heel leuk verhaal uh, in ieder geval. Nou, ja, uh, het is Go. misschien nog terug te lezen op de het Telegram. Haarmsdagblad, het uh, gisteren, Harms heel groot dagblad, stuk. Ja, ja, ja. Uh, TV Noord-Holland komt met een heel groot stuk. Leuk of, met een groot stuk. Met een stuk. Ja. Uh, nou, nou, nou we gaan het zien. Hartstikke en goed, Carina. Bedankt uh, En voor we gaan ermee door, toch? Ja. <laughs> Helemaal goed. Helemaal goed. <laughs> okay. dus bedankt okay. in ieder geval. We uh, gaan het eerste uur afsluiten, Thomas, met muziek. Dus uh, we gaan luisteren en dan gaan we er vrolijk door, de tweede uur. We naar haarlem, dankjewel. Oké, okay, okay. doei doei. Wat een dag voor een daydream. Day Wat een dag voor een daydreaming day boy. En ik ben lost in een daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode long I've been having a sweet dream I've been dreaming since I woke up today It's starring me in my sweet dream.